Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zoals afgesproken hebben Hamas en Israël opnieuw gijzelaars en gevangenen laten gaan. Als eerste liet Hamas drie Israëlse mannen vrij. Sterk vermagerd moesten ze te midden van publiek een verklaring afleggen op een podium... tussen gewapende en gemaskerde hamas Hamasleden. Daarna begon in Israël de vrijlating van 183 Palestijnse gevangenen. Daar zaten veel mensen uit Gaza bij. Een deel ging per bus naar Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever.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 Duizenden tonnen grond van sportvelden die vol zitten met microplastics... zijn jarenlang hergebruikt zonder goede controle. Dat blijkt uit onderzoek van de Milieupolitie, schrijft het Eindhoven's Dagblad. De ontdekking werd gedaan toen 3000 kilo kunststofvezeltjes... uit het hoofdveld van PSV werden gevonden op de akker van een boer in Nuenen. De omgevingsdiensten hadden de afvalstroom tot voor kort niet in de gaten... door onduidelijke wetgeving. Om de regels te kunnen verbeteren wordt er nog meer onderzoek gedaan naar de velden.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 Dat is voordelig, want anders rook hij mijn gordijnen geel. Ik heb een huis met een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 en eens twee hele naakte gozers op het schavotje. Ik schrok me mottig meid, dat zei tot pa verrek. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleurte in mijn nek. Ze kregen handschoenen van leer, anderlei jatten. Zegde ik aan vader Jan, ze slaan de beurs. Wees daar die ouwe niet mee, zijn niet veel bijzonders. Die slaan niet hartmoeder, dat zijn maar amateurs. Ze stongen even bij elkaar in de positie, de scheidsrechter die vloot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 Pak me ja, een keer, pak ja, dus, ja, dus, me, me nog een keer. Als je het nou niet doet, dan kan je het niet meer. Jij gaat... the guy Nog een keer, pak me nog een keer Janus, Janus, pak me nog een keer En dat je het nou niet doen?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 van Spanje tot Amerika speelt niemand zo harmonica, hij speelt voor liefde en de zee.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. In Amsterdam zijn mooie gevels door palen hier en daar gestut. Die achterlichte avondnevels heel langzaamaan zijn ingedut. Als achter de verlichte ramen een sfeer van slaperigheid heerst...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 En ogen ze niet voor de tonen, leeft iedereen langs elkaar heen. Maar Amsterdam maakt elke weer virool. ze blijft het vrijheidsfenomeen. Maar Amsterdam maakt elke weer virool. ze blijft het vrijheidsfenomeen.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 Wij zijn stevig en vet en de linje kadet. Dat is alles wat wij hier bereiken. <tied>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 in het land van de zenuwen stonden we in een rij, te weinig zelfvertrouwen uit de stralen. Kwik, kwik, slow, ho oh, oh. in 1958 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij, en dan het been er vlug weer bij. Kwik, kwik, slow, ho oh, oh. en met welk een animo zweefden wij op de muziek van Dans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 meisje waarmee ik triomf vervierde bij de medaltest, die heeft alweer ter de derde kind gedragen en omdat je eenmaal niet kunt achterblijven bij die hedendaagse onder lijven, heb ik al mijn bolroonlessen overboord gegooid en laat me op de nieuwe ritme drijven Quick, quick, slow oh!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 Het veranderde toen zo, één pas voorwaarts, twee opzij, nee de was er niet meer bij. Harde beat en ander kraan, de progressieve sound. Niemand zweeft meer op muziek van dansorkesten en het strakke ritme van Victor Sylvester.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 Want van jou niet wat die weer moet. Ja, dat was Donald Jones met uh, Schoen Kalypso. Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, dus als u het gemist heeft... dan kunt u op zaterdag tussen 1 en 2...